Twee uur. Het NOS Journaal. Gert Kluk. Dacteur Piet Reumer is overleden. Reumer is vooral bekend door zijn rol van inspecteur de kok in de tv-serie Baantjer. In 1963 werd hij bekend bij het grote publiek... door zijn rol naast Rien van Nune in Stiefbeen en Zoon. Later speelde hij in het Schapen met de vijf poten en citroentje met suiker. Twee stukken van Edie Asser. Reumer kreeg drie keer de televisiering.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 Reumer was ook 13 jaar lang de hoofdpiet... bij de tv-uitzending van de intocht van Sinterklaas. Ook presenteerde hij het jeugdprogramma Het Spantron. In 2007 werd Piet Reumer ereburger van Amsterdam. Hij stierf 83 jaar oud in het bijzijn van zijn familie. Noorden al dient een klacht in tegen de NOS... bij de Raad voor de Journalistiek. De non op non-actief gezette directeur van het centraal orgaan... opvang asielzoekers vindt dat er schade is toegebracht... aan haar persoonlijke en professionele reputatie... In september bracht NOS naar buiten dat de bedrijfscultuur bij het COA onder al ernstig was verziekt. Ook zou onder haar leiding teveel zijn uitgegeven. Kort daarna werd al op non-actief gesteld omdat ze minister Leers onjuist zou hebben geïnformeerd, onder meer over haar inkomen. Vorige week bepaalde de rechter dat al op 1 maart weer aan de slag mag bij het COA. Maar de ondernemingsraad liet gisteren weten dat ze voorlopig maar beter niet kan terugkeren, zodat het onderzoek zorgvuldig kan worden afgerond.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 Het weer zonnig en weinig wind. Het is 3 tot 5 graden. Morgen steeds meer bewolking en smiddags en s avonds vanuit het westen regen. In de loop van morgen wordt het ook minder koud. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag...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 En uh, dat zullen wij vanmiddag aan minister Schippers uh, gaan voorleggen. Als een homo af wil van zijn of haar homoseksuele gevoelens... mag hij daarvoor dan professionele hulp zoeken? En mag die hulp dan ook voor, door de verzekering worden vergoed? We hoorden net Ineke van Gent van GroenLinks... die eerder vanmorgen op deze zende zei dat zij dat onzinnig vindt. Wij gaan erover praten met Hans Meijering. Goedemiddag. Dank, Dank je wel. Arnhem, welkom. U heeft zelf deze professionele hulp gezocht en gekregen. Hoe bleef u de ophef die vandaag is ontstaan? Het stoort me geweldig. Het stoort me dat er... Um dat zo in uitersten over gesproken wordt. Hè? Ik hoor net mevrouw van Gent zeggen dat het allemaal maar onzin is... Uh, uh... En dat, de, de waarheid is veel genuanceerder natuurlijk. Ik vraag me af of zij zich erin verdiept heeft eerlijk gezegd. Ik vraag me af of ze weet waar ze het over heeft. We praten zo verder. Staatssecretaris Bleker kreeg afgelopen week met heel veel media aandacht... voor een nieuwe liefdesrelatie met een jonge journaliste. En in de tijdmachine zoekt Vic Meijer naar voorbeelden van politici... die die aandacht trokken met bijzondere liefdesaffaires. Vic, wat vond jij van al die aandacht? Inclusief foto's op de voorpagina van de Telegraaf? Nou, het was aanvankelijk al een story. Die heeft het oorspronkelijke verhaal en daarna de Telegraaf. Kijk, ik hoor tot de mensen die vindt dat het privéleven... van een politicus niet op straat uh, moet liggen. En ik heb ook begrepen dat er een soort afspraak is... tussen de parlementaire redactie en de betreffende politici... om daar niet over te spreken. Aan de andere kant weet ik ook dat mensen, uh, als ze bij de tandarts zitten... en die mensen, tot die mensen hoor ik ook... dat ze dan ook smullen van dat soort verhalen, met andere woorden... ja. Het kan dus... Uh, een, bepaalde, een bepaalde dubbelheid in jezelf constateer je ook dus. Absoluut, ja. Journalist uh, Roos Slikker, goedemiddag, goedemiddag. welkom. U komt vandaag met een aangrijpend boek over de dilemma's van jonge ouders van een baby die ter wereld komt met een zeer ernstige aandoening. Mag je het leven van zo'n kindje beëindigen? Dat is een beetje het dilemma waar u over schrijft. Ja. Uh, was u zich van dat pitty, pittige ethische dilemma bewust toen u eraan begon? Nou... Ik had er eerlijk gezegd nooit bij stilgestaan dat uh, uh, levensbeëindiging bij baby's niet mag. Uh, uh, uh, later denk je, ja natuurlijk, die zijn wils maar dat weet je natuurlijk ook wel. Ze kunnen zelf niet zeggen wat ze willen. Nee, ja. ze kunnen zelf niet zeggen wat ze willen. Net als bijvoorbeeld mensen die zwaar dement zijn bijvoorbeeld dat ook niet kunnen. En daar lees je wel eens over. Maar bij baby's had ik er nooit bij stilgestaan. Totdat ik inderdaad met dit verhaal geconfronteerd werd. En toen dacht, verrek, uh, wat gebeurt er inderdaad als je een kindje hebt... waarvan jij denkt, dat leidt te erg. Dan kun je dus dan niets aan doen. Nee. Kunstkenner Antoon Erfdemeijer vertelt straks... waarom hij in de ban is van merkwaardige anekdotes over kunstenaars. En onze dichter bij de dag is vandaag Karel Wasch. Zijn gedicht hoort u tegen drieën. Heeft u een vraag of een opmerking, gaat u dan naar de website. Dit is de dag.nu of reageer via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DDD. Hans Meijerink, um, u bent homo en u heeft een uh, therapie gevolgd bij Different, de stichting die uh, in het nieuws is op het moment. Waarom bent u eraan begonnen? We gaan, doe ik iets verkeerd? Ja, want we gingen eerst nog even praten met Berend Boudewijn. Excuus, ik hou ja. hem weer op. <laughs> we gaan nog even praten met Berend Boudewijn over uh, het overlijden van Piet Reumer. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, regisseur ja. en u heeft uh, Baantje geregisseerd en ook een aantal afleveringen geschreven. Ja. En... Hij heeft daar mm, 110, zijn, geloof ik, gemaakt. En ik heb er 25, ik heb ongeveer een dozijn geschreven en een dozijn geregisseerd. Ja, en dus, dus heeft u veel met Piet Reumer gewerkt? Ja. ja. Paste maar, die een pas... beetje bij de rol? Ja. ja of Hij zorgde, dat de, dat deed hij wel meer, dat was wel een, een kwaliteit. Hij zorgde dat die rol hem paste. Ik kan, ik kan me nog wel herinneren dat. Uh, ik heb helemaal aan het begin, heb ik de een, van de, de, een van de eerste gedaan. En het was een hele warme dag. En toen kwam hij aanlopen bij, om, bij een verdachte, bij een deur aan, en belde aan. En toen moesten hebben we wel tien minuten zitten nadenken of hij nu wel of niet een jas, een regenjas ja. aan had. Want die regenjas zeiden we, als hij die nu aan heeft, dan heeft hij die verder altijd aan als hij buiten rondloopt. En ja. toen hebben we hem aan. En toen heeft hij meer dan 100 afleveringen. Ja, ja want ik denk inderdaad, als ik aan een baantje, aan Piet Römer denk... dan denk ik wel inderdaad onmiddellijk aan die regio's en aan dat hoedje. Ja, ja, ja. Dat, ja, dat, hoorde. dat vond hij ook een enorme sport, uh, omdat, omdat dat, uh, dat, dat lukte. Dat mikken. Uh, ja, voor de mensen die het nooit gezien hebben... maar als hij op kantoor kwam, dan gooide hij altijd een hoedje naar een kapstok. En dan ja. bleef hij lang. En dan zeiden we altijd, nou... Dan moest de rest van de scène, als het de eerste keer gelukt was, dan hing het er. Maar als het op de grond was gevallen, dan moest de rest van de scène moest het op de grond liggen. Dus dat is heel wat, heel wat keren overgaan. Dan nou was Piet Reumer natuurlijk ook gewoon een acteur uit het theater. Ja. Was hij meer een televisieacteur of meer een theateracteur? Uh, hij heeft een gigantische televisiecarrière gehad, maar hij vond zelf... Uh, eigenlijk dat zo'n theaterwerk wat onderschat werd. Dat, ja, dat zitten natuurlijk maar een paar honderd of maar achthonderd mensen elke avond... en, en een paar miljoen uh, bij die televisie. Maar uh, dat hij zo ontzettend uh, bruikbaar was voor uh, de, de televisie... dat kwam door die degelijke achtergrond van het theater. Want daar, daar, daar steek je heel veel van op. En hij is begonnen bij, bij een gezelschap dat heet Puk, uh, Onder andere met Adele Bloemendaal en Leen Jongenwaard... waar hij vaker nog ook mee heeft gespeeld voor de televisie. En hij heeft ook bij de Haagse Comedie gezeten, en waar een heel verfijnde speelstijl. Gehold. Dus eigenlijk, je kon geen acteursnaam noemen van de tweede helft van de vorige eeuw, of hij kende hem wel, of hij had er wel mee gespeeld. En ik heb me ontzettend spijt dat ik niet regelmatig een tape recorder heb aangezet, want hij had een geweldig goed geheugen voor anekdotes, en kon hij ontzettend goed vertellen. Dus de geschiedenis van het theater, dus los van de televisie, en ook van de televisie van de tweede helft van de vorige eeuw, die is eigenlijk ja, mede door hem bepaald. Goed. Hartelijk dank, Berend Boudewijn, regisseur. Ja. We spraken over de overleden Piet Reumer. Ja, en dan nu wel Hans Meijerink. U heeft uh, therapie gevolgd bij Different, die stichting die sinds uh, vanmorgen eigenlijk onder vuur ligt. Uh, wat bracht u om het idee om die therapie te gaan volgen? Uh, ik wilde niet zozeer uh, van mijn homoseksualiteit af. Dat was uh, helemaal niet, uh, niet de bedoeling. Maar ik wilde wel eigenlijk alles geprobeerd hebben om, uh, om goed om te gaan met homoseksualiteit. Ik was uh, op dat moment getrouwd met een vrouw toen ik uh, die hulp zocht. En uh, had het gevoel dat dat huwelijk uh, uh, niet langer kon duren. Maar wilde toch wel eventjes eerst alles geprobeerd hebben eigenlijk. Voordat ik definitief zou beslissen om. Uh, ja, om natuurlijk huwelijk te beindigen. Ja, Dus u ging daar naartoe, met in uw achterhoofd toch de gedachte... misschien kan ik daar hetero worden? Nee, nee, nee dat niet. Maar je kunt ook in een hetero-relatie natuurlijk uh, zo met homoseksuele gevoelens omgaan. Tenminste, sommige mensen kunnen dat. Ja. Uh, dat daarmee te leven valt. En ik wilde weten of dat voor mij ook weggelegd was. Ja, ja. Want u kwam daar binnen. En wat zei u? Het allereerste wat ik zei was... Uh, ik kom hier niet om genezen te worden. Ik uh, kan dat niet, ik wil dat niet. Geloof ik geloof ook niet dat God dat van mij vraagt. Uh, u bent christen? Ik ben Chris, ja. zeker. Ja. En uh, als jullie uh, mij proberen te genezen, dan ga ik weer. Dan ben ik meteen vertrokken. Dan ik weer weg. Nee, wat zeiden ja. zij toen? Nou, dat was helemaal niet aan de orde. Er was helemaal geen sprake van. Genezen überhaupt, uh, had ik de indruk dat die therapeut er helemaal niet in geloofde. Dat je genezen kunt worden van homoseksualiteit. Nee, want, want daar dat... ligt meteen de gevoeligheid ja, een beetje tuurlijk. ook. Want als je zegt genezen, dan zou het een ziekte dan zijn. Dan zou het een ziekte zijn en dat is het niet. Dat, uh, ik dacht dat iedereen na zijn onderhand wel van, uh, van doordrongen was. Dat dat uh, geen ziekte is. Maar dat zijn ze dus ook daar. Want dat is Voorzover... de gedachte vandaag. Ze denken daar bij Different nog, dat je kan genezen. Nou, voor zover mijn uh, ervaring is. En en ook als ik, uh, ik kende mensen een beetje. Uh, je kunt de website uh, bekijken. Ik geloof niet dat zij geloven dat, uh, dat je moet genezen worden van homoseksualiteit. Nee. Waarom, waarom ging u? U had natuurlijk ook gewoon naar een reguliere psycholoog of psychiater kunnen gaan. Als u wilt leren omgaan met, met uw homoseksuele gevoelens. Waarom, waarom juist deze christelijke stichting? Nou, um, ik ben in eerste instantie met een, uh, een, een, een andere coach, psycholoog, in gesprek gegaan. Hij was ook de eerste die ik het vertelde, dat ik homo was. En die zei onmiddellijk, oh, maar dan is het duidelijk... dan ga jij scheiden en dan ga je voluit homo worden. En toen dacht ik, oh, even, maar zo werkt het niet. Dat is niet mijn bedoeling. En daar moeten we in elk geval eerst even heel erg goed over nadenken. Dus je had het idee dat ze dat bij Different anders benaderden... dan in de reguliere hulpverlening? Ja. Ja. Dat staat vast. Hoe zag de therapie er ongeveer uit zonder al te specialistisch te worden? Ja, ik, ik, ik heb ook niet de hele therapie gevolgd. Ik, ik, ik ben ergens halverwege, denk ik, ben ik toch een keer afgehaakt. Maar ik heb een heel aantal gesprekken gehad met een, met een therapeut, ervaringsdeskundige ook. Die Iemand die, mij, wat, wat is een ervaringsdeskundige? Die zelf ook uh, uh, hetero getrouwd geweest. Nee, dat is niet waar. Hij was homo. Hij um, had op een of andere manier uh, zijn homoseksualiteit zo uh, klein gekregen dat hij uh, getrouwd is met een vrouw toen. Um, dus hij wist, hij wist waar het over ging. Ja, ja. En wat, wat, wat deed u vervolgens in die therapie? Um, het, het, het was een, een, een voortgaand gesprek over seksualiteit in het algemeen. En homoseksualiteit in het bijzonder, natuurlijk. Ja. Heeft het u geholpen? Het heeft mij in zoverre geholpen dat ik. Um, wel geleerd heb daar wat kritischer over na te denken en wat kritischer naar te kijken. Ze, Waarnaar? En, nou, naar homoseksualiteit en naar het omgaan met homoseksualiteit en naar wat wil God van mij. Die vraag was natuurlijk belangrijk. En ik was het daar niet helemaal uh, over met ze eens. En nog niet, denk Want ik. Want zij, uh, wat, wat was hun standpunt? Um, ja, ik weet niet of ik het goed kan verwoorden. Johan van der Sluis, dat is de oprichter, die zijn de telefoon. Dus als u het verkeerd zegt, dan wordt u onmiddellijk gecorrigeerd. Oké, ja. Zij vonden, homoseksualiteit is niet goed. Dat heeft God niet zo gewild. Dus moet je daar zo mee omgaan dat het geen grote rol speelt in je leven. Laat ik het eventjes heel... Ja, en daar was u het niet mee eens, zegt u? Ik was op zoek naar de vraag in hoeverre dat zo is. En ik ben het daar nu niet meer mee eens, nee. Nee. Ik heb nu. Uh, um, ja, de overtuiging is ook sterk uitgedrukt. Want het staat niet met zoveel woorden in de Bijbel. Maar ik heb toch wel heel sterk het idee dat uh, God mij uh, homo gemaakt heeft. Om het maar zo te zeggen. Met een bepaalde bedoeling. Ja, en wat die bedoeling is, weet u dat ook? Uh, dat vind ik heel lastig te zeggen. Nee, ik, dat kan ik niet zeggen. Nee, maar het is, ik, ik, ik, ik, het is ik, geen ziekte. U bent gemaakt zoals u gemaakt bent. En u mag er ook zo zijn. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Uh, u bent eerst getrouwd geweest. Ja, zeker. Uh, wist u toen al dat u. Uh, homoseksuele gevoelens had? Jazeker. Ja. En dat wist uw vrouw ook? Uh, nee, nee. Ik ben daar eigenlijk... Ik heb, ik heb wel eens geprobeerd het, uh, het te bespreken... voordat ik trouwde, maar dat was... Uh, nee, dat, toen dat niet lukte, vond ik dat ook eigenlijk wel prima. Want het was natuurlijk heel erg moeilijk om over te praten. Nou, ja. Ik zat uh, strak in de kast. U zegt, ik heb een ander standpunt dan de mensen daar. Waarom stoort u zich dan toch zo aan de kritiek die nu is losgebarsten? Um, omdat hij zo eenzijdig is. Het beeld wordt geschetst dat uh, Different erop uit zou zijn om alle homo's te genezen. Nou, dat is gewoon echt volstrekte onzin. En ik heb ook het idee dat daar wat achter zit. Namelijk een enorme aversie tegen, uh, uh, tegen God, tegen het uh, tegen christendom, tegen christelijk geloof. Want elke keer als dit soort kwesties uh, aan de orde komen, dan gaat het daarover. He. De hostirel, uh, de leraar die ontslagen wordt op een gruffel binnen school. En daar wordt altijd een karik karikatuur van gemaakt. Ja. En dat stoort mij geweldig. Ja. Want wat zij doen is mensen met homoseksuele gevoelens... Uh, helpen met die gevoelens omgaan. Moet je het zo formuleren? Bij different. Ja, ja zeker. Ja, en u zegt, ik heb daar uh, misschien wel wat aan gehad... maar ik denk er toch anders over dan zij. Ik heb uh, beter leren omgaan met mijn homoseksuele gevoelens. En zegt u nu van... ik vind het goed dat zij daar zijn om mensen te helpen? Of zegt u van nou, ik ben het uiteindelijk uh, toch ook niet met ze eens... dus u kunt net zo goed hulp ergens anders zoeken? Um... Er, er is een categorie mensen die niet zo makkelijk hulp ergens anders zoekt met deze problemen. Dus voor, alleen al voor die categorie is het denk ik belangrijk dat different er is. Maar in het algemeen denk ik dat als je um, um, heel erg vanuit de Bijbel wil kijken naar van wat vraagt God mij als, van mij als ik homo ben. Dat het goed is om ook different uh, daarin te betrekken. En daar wel kritisch mee om te gaan. Ja. Ik zei het al net al, aan de telefoon is Johan van der Sluis. U stond aan de wieg van different. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wanneer bent u begonnen met het aanbieden van deze therapie? Oh, ik uh, ben al jaren geleden, ik, uh, dus, uh, zeg maar zo'n 40 jaar, uh, ben ik nou, met deze materie bezig. Omdat ik zelfs in mijn eigen leven ervaren had hoe je daarmee om moet gaan. En ik heb uh, ja, aan de wiegen gestaan van verschillende organisaties om deze hoofdverlening op gang te brengen. En ik denk dat dat erg belangrijk is. Ik vind het ook erg leuk wat Hans zegt dat er uh, een karikatuur bestaat... tegenover different, maar tegenover heel de christelijke beweging... die zegt dat je anders met je homoseksuele gevoelens kan omgaan. En ze houden echt maar vast aan die karikatuurgedachten. Dat is heel jammer. En je ziet, heel Nederland is om. Want op die publieke opinie is, je mag homoseksueel zijn en het is goed en het is voor iedereen goed, maar ze vergeten dat een groot percentage van de christenen het beleven als niet goed om zo te leven, die zoeken naar een weg uit, en ik noem dat een weg tot grotere ontplooiing, als je Christus meer centraal staat in je leven en op een goede wijze naar je gevoelens kijkt. Ja. En de de, de, de, de heeft best hele goede dingen gedaan, die hebben zeker ook aan de wieg gestaan van het probleem van schuld en schaamte op te lossen. En dat was heel belangrijk, ook voor mijzelf. Maar ze zijn te ver gegaan om alleen maar naar de homoseksuele levensstijl als de oplossing te gaan. Nou ja, u zegt ik wil het ook vooral hebben over, over de geaardheid. De term die steeds valt is uh, genezing. Is dat wat u probeert bij de stichting? Nee, nee. Wij hebben de, in het begin heb ik wel het woord genezing gebruikt, maar we hebben dat al spoedig verlaten. We noemen het een uh, verandering van gerichtheid. Het is een gerichtheid, dus geen geaardheid is een gerichtheid waarvoor verandering mogelijk is om, een, om tot volle ontplooiing te komen in je leven. En wat is dan het verschil tussen een geaardheid en een gerichtheid? Nou, geaardheid zou je zeggen... Dan, dan kun je niet anders, dan is het zo wezenlijk in je dat er geen verandering mogelijk is. Maar je ziet ook in onze hulpverlening een verschuiving van gevoelens. Op de schaal van Kinsey, er is een onderzoek geweest van een psycholoog, die uh, die verschuiving ook op different aanwees van diep homoseksueel, ook toch verschuiving naar de heteroseksuele richting. Maar het is niet de oplossing, heteroseksualiteit is niet de oplossing. Nee. Hans, jij, kijk, jij, jij kijkt aarzelend hierbij? Uh, ja, omdat uh, ik wel degelijk het gevoel heb dat het een geaardheid is die onveranderlijk is. En ik heb ook de idee dat dat voor de meeste homo's geldt. Misschien niet voor allemaal, maar voor verreweg de meeste heb ik wel sterk de indruk dat dat zo is. Ja, meneer Van der Sluis, bent u ervan overtuigd dat die verandering van gerichtheid uh, bij iedereen mogelijk is? Of zegt u dat verschilt per persoon? In principe... Ja, nou, dat is erg verschillend. Maar, maar wat bedoel je met verandering? Hè? Als je bedoelt verandering van homo naar heteroseksualiteit, dan zeg ik dat gebeurt niet in vele gevallen. niet. Maar, maar wat gebeurt er dan wel? wel Welke verandering bedoelt u wel? Wij bedoelen verandering van levensstijl om vooral als christen tot volle ontplooiing te komen. Dus meer christen centraal te stellen in je leven. Maar, maar, maar, maar... Dat ook homoseksualiteit niet meer zo een centrale plaats neemt in je leven. Dat je meer bent de dat. Het is niet je identiteit dat je homoseksualiteit. Je bent meer dan dat. Hans, zit weer in vertwijfeld te kijken. Ja. <laughs> ga je Wat meneer Van der Sluis zegt, dat impliceert dat je niet als homo Christus kunt volgen. En dat, dat volg ik absoluut nee, niet. Nee, dat ik... zeg ik niet. Nou. Nee, je kan met je homoseksuele gevoelens voor 100% Christus volgen. Ook als die homoseksuele gevoelens niet verdwijnen. Maar ik zeg wel dat je uh, er niet aan mag toe weggeven. ook als Christen niet in een homoseksuele levensstammen gaan leven. omdat de Bijbel daar een halt toe roept. Vind ik mij ja? Kunnen bij u alleen uh, christenen deze cursus, of uh, deze genezing volgen? Wat zegt u? Kunnen alleen christenen deze... Uh, nee, nee, nee, dat, want, want ik, komen er veel christenen, maar ik wel. Uh, niet christenen bij ons komen die toch uh, verlangen om uh, de weg te zien... hoe ze met die gevoelens kunnen omgaan. Maar dan krijgt u ineens een hele andere therapie. Want net hoor ik dat Christus speelt een belangrijke rol in de therapie. En als dus een niet-christen komt die zegt, ik geloof niet in Christus dan vervalt natuurlijk heb, veel van uw theorie. Ik heb niet christenen begeleid. Ik heb van tevoren gezegd... nou, ik zal mijn best doen om het christelijke principe niet te nadruk te leggen. Ik ga praten over je, hoe voel je je? Hoe is je ontwikkeling geweest? En hoe ben je omgegaan in je jeugd? Uh, wat zijn je trauma's geweest? Want ik denk ook dat er een scheefgroei kan plaatsvinden. De oorzaak is uh, heel verschillend, maar er is ook een oorzaak dat er ook in de omgeving invloeden zijn die okay. van belang zijn geweest. En ik heb nog één nog andere vraag. Vindt u terecht dat het vergoed wordt door de verzekering? Ja, ik denk het wel. Waarom zou voor een groep christenen dit niet vergoed worden? Alle andere alternatieve gelezenswijzen worden, dikwijls wel vergoed. En waarom dit dan niet? Hans, wat vind jij? Ik heb er geen enkel bezwaar tegen dat dit uh, vergoed wordt. Sterker nog, ik denk dat het goed is. Omdat het een groep ja. mensen uh, helpt. Ja, tuurlijk. Ja. Goed, ik ga jullie beiden danken. Uh, Hans, jij blijft bij ons, dus ik ga je niet bedanken. Dat doe ik straks pas. Jan van der Sluizen aan de telefoon. U stond aan de wieg van Differen. Dank dat twee van de lijn wilden komen. Straks praten we over nog een uh, ingewikkeld ethisch dilemma... dat altijd veel discussie oproept, namelijk de vraag... of je actie, actief het leven mag beëindigen van pasgeboren baby's... met een zeer ernstige aandoening. Maar eerst duiken we in de wondere van eigenaardige kunstenaars. Doe doen we met Anton Erftemeijer. Ik heb hier een lijvig werk van uw hand liggen, meneer Erftemeijer, En het heeft de intrigerende naam Het oor van Vincent. Merkwaardige feiten uit de kunstgeschiedenis. Um, ja, wat is het voor een boek? Ja, het is een uh, misschien wel een merkwaardig boek. <coughs> nee, ik wou niet zeggen, uh, maar... <laughs> ja. um, het heet dus... Merkwaardige feiten uit de, de kunstgeschiedenis. Ik wandel uh, door 25-even kunstgeschiedenis heen... vanaf de klassieke oudheid tot nu. Uh, en dan niet op een, zeg maar... Uh, zoals de meeste boeken over kunst worden geschreven... op een soort van... van de, ja, vanuit het, het principe van de bewondering... maar meer vanuit de verwondering. Hm. Dus ik heb in de loop van de... Van een jaar of vijftien uh, heb ik vreemde dingen die ik tegenkwam op websites. In kranten, op reizen, in boeken, uh, in musea. Heb ik verzameld, gekopieerd, overgeschreven. Want u bent en conservator ook... van het Frans Hals Museum in Haarlem. Dus ook Klopt. al beroepsmatig altijd al met kunst Klopt bezig. Maar. Klopt. Ja. En dan liep u af en toe tegen dingen aan waarvan u dacht, nou, merkwaardig. Wat was het eerste wat u verzamelde? Weet u dat nog? Dat, dat weet ik niet meer precies, nee. <lacht> maar het is uiteindelijk een enorme verzameling geworden van... Ja, duizenden curiositeiten. En die heb ik op een gegeven moment ja, geordend. En er ontstonden 26 groepen, 26 hoofdstukken. En daar is het boek mee gevuld. Ik heb die verhalen en die, die feiten, dus uh, controleerbare feiten, uh, aan elkaar geschreven. en geprobeerd om een ja, onderhoudend boek te schrijven... dat de hele kunstgeschiedenis van een wat... wat uh, ja, wat vrolijker en wel wat, wat curieuzer kan benaderd. Nou, nou, het oor van Vincent, dat is natuurlijk een, een nogal curieus feit uit de kunstgeschiedenis. Het oor van Vincent van Gogh hebben we het dan over. De vraag Klopt. blijft altijd, heeft hij het zelf afgesneden of heeft iemand anders het gedaan? Wat heeft Klopt. u daarover verzameld? Ja, ik heb er een apart hoofdstuk aan gewijd. Het, het, het, het oor uh, is volgens de, de gebruikelijke uh, overlevering door Van Gogh... Uh, door hemzelf afgesneden met een scheermes na een ruzietje met Gauguin, maar dit uh, verhaal is eigenlijk de wereld ingebracht door Gauguin zelf, uh, zijn schildermaat van zijn schilder, en uh, er is een onderzoek geweest door twee Duitsers die onlangs, uh, dus hebben betoogd op grond van heel veel aanwijzingen, dat uh, Gauguin met zijn degen, dat was een heel ervaren uh, schermspeler, uh, tijdens een ruzie dat oor eraf heeft gemapt. Uh, eigenlijk ja, bijna van Gogh dus had gedood. Ja. Uh, maar Van Gogh zou dat hebben uh, vergoelijkt, zeg maar, en afgesproken hebben met Kogan van. Nou, laten we er niet meer over praten. Ik vergeef het je en uh, enfin, hij is toen wel in de kliniek terecht gekomen. Te ja, van Gogh was ook niet erg stabiel psychisch. Hè? Dus uh, ja, kon je, uh, dan, dan, Dat riep natuurlijk ook vragen op over of hij daar ja. in staat was. Ja. Ja, Dit is natuurlijk goed. een heel bekend feit uit de kunstgeschiedenis. Er komt ook in uw boek komen ook allerlei namen voor van mensen die wat minder, of verhalen die wat minder bekend zijn. Bijvoorbeeld een verhaal over Toulouse-Lautrec staat er ook in. Ja, ik heb een apart hoofdstuk gemaakt over ziektes en handicaps bij kunstenaars die soms heel duidelijk het kunstenaarschap hebben doorgeboren worden, zou je kunnen zeggen. Toulouse-Lautrec, ook bevriend met Van Gogh, Franse schilder, die heeft als kind een, een, een, een ernstige ziekte gehad. Um, en brak zijn beide uh, benen als kind. Uh, die groeide niet goed door. had ook een groei, uh, problemen, Bleef uh, steken zeg maar, bij 1,50 meter. Uh, heeft als kind heel veel op bed moeten liggen. En is toen uh, veelvuldig gaan tekenen en schilderen. En is eigenlijk zo uitgegroeid tot een uh, fenomenaal kunstenaar. Mm -hmm. En zo zijn er eigenlijk heel veel kunstenaars... Uh, ja, door een handicap, bijvoorbeeld ook door doofheid... Uh, uh, zich gaan wenden naar de beeldende kunsten. Dus dat was wel een uh, apart hoofdstuk waard dan, als ja. het er zoveel zijn. Ja, ja, ja. Het, het is heel boeiend om, om te zoeken naar, naar de ziektegeschiedenis eigenlijk van kunstenaars... en te zien wat dat, uh, ja, wat dat ook voor invloed heeft op kunstenaars... en ook hoe, hoe hun carrière kan worden afgebroken, bijvoorbeeld door, door blindheid. Ik, ik noem een aantal kunstenaars die blind zijn geworden. Uiteindelijk zijn ook Michelangelo en Gerard de Leresse en Piero della Francesca... Um, er zijn uh, allemaal, ja, kunst dat die met uh, Reuma te maken kregen en die ja. toch doorbleven werken. Renoir die zijn pencelen aan, uh, aan zijn arm uh, uh, vast liet binden en zo toch kon doorschilderen. Um, uh, ja, er is heel veel te vertellen, ik kan er een uur over doorpraten. Ja, over ja. de relatie tussen ziektes en, en kunst. En kunst. Dus, Hoe komt u aan de informatie? Waar haalt u het vandaan? Ja, uh, nogmaals, uh, wat ik zo tegen. In, in de loop der tijden. En ik heb dat aangevuld met uh, gericht onderzoek. Je moest ook af en toe uh, denk ik wel eens kijken of dingen wel echt klopten... of dat het mooie fabeltjes waren. Ja, ik heb natuurlijk veel bronnenonderzoek gedaan... om te kijken of dingen ook echt wel kloppen. Was er dus ook een mooi dit. verhaal waarvan u toch moest zeggen... het klopte niet? Um, nou, waar ik twijfels heb... dat heb ik dan dus in ieder geval erbij aangegeven. Um, Je moet mooie verhalen op... toch nooit kapot checken. <laughs> nee, er zijn natuurlijk verhalen die dan van, van een bron komen... van ja, dat weet ik niet... Dat is een verhaal over kunst als geneesmiddel. Bijvoorbeeld. Uh, dat, is, dat gaat over een Schotse edelman die komt in Leiden... om Boerhaven te consulteren voor zijn uh, zwaarmoedigheid. En Boerhaven geeft hem allerlei pillen en poeders. Maar da dat Boerhaven was de arts van Europa toen. Dat hielp hem eigenlijk allemaal niet. En toen kwam deze, uh, deze edelman kwam bij een, een kunsthandelaartje langs in Leiden... en kocht daar wat schilderijen van Karel de Boer. Dat was een leerling van Gerard Douw. En uh, hij vertelde later aan zijn biograaf dat hij veel meer baat heeft gehad voor zijn zwaarmoedigheid bij het kijken naar die schilderijen mm -hmm. dan naar alle poeder, poeien, poeders en uh, pillen van boerhaven. Aha. Maar of het waar ja. is, dat weet u niet. Daar zet ik dan Misschien helpt het ook uh, voor homo's? Of, gaat dat ja, of voert dat nu wat ver? Homo's zijn vaak heel artistiek. <laughs> uh, dus ik denk dat het heel waar is. Oh ja, dat stimuleert. Ja. Ja. Uh, dieren heeft ook een, belangrijke, ook een belangrijke rol in uw boek. Uh, ja. Kunst over dieren, opzetten van dieren. Ja, uh, daar dus is ook een hele, hele stroming in te vinden. Ja, er bestaan natuurlijk allerlei getuigenissen van dieren... die zelf ook kunst maakten. Uh, Patrijsvogels maken echt hele bouwwerken en beschilderen die ook om vrouwtjes te lokken, maar er zijn ook uh, getuigenissen van schilderende olifanten en natuurlijk met name chimpansees die ook prachtig werk maakten. verzamelt ook bijvoorbeeld op Picasso die had tekeningen van de chimpansee Congo. Oh ja. Uh, maar uh, wat natuurlijk ook, er zijn heel veel interessante dingen. De dode dieren gebruiken in de kunst. Dat zie je in de hedendaagse kunst. En bijvoorbeeld Damien Heers die dan een opgezette hai uh, exposeert en uh, Herman Nietzsche, een Oostenrijkse kunstenaar die uh, een stier ritueel ging slachten. in het kader van een, van een uh, performance. Uh, overigens is hij zelf toen door een stier. op een gegeven moment op ongeluk op de horens genomen. Mm. Uh, Gerechtigheid zou uh, je ja, kunnen zeggen. Precies. En zo zijn er meer voorbeelden van hedendaagse Mark Quinn. Uh, Engelse kunstenaar. die, die uh, vleesbrokken van dieren af, uh, afgroot in brons. Maar als je dan uh, verder terugkijkt in de kunstgeschiedenis... en dat komt in mijn boek dus veel vaker voor, dat je ziet... dat hedendaagse zogenaamd nieuwe vondsten... eigenlijk al een voorgeschiedenis hebben. En wat betreft uh, dus het gebruik van dode dieren bijvoorbeeld... Uh, kwam ik op uh, in de jaren 50... heeft Robert Rauschenberg al een opgezette geit gebruikt... in combinatie met een autoband. Maar in de 17e eeuw uh, is bijvoorbeeld ook in een aantal steenlevens... zijn uh, echte vlinders gebruikt. Die zijn dus geplakt... In de bloemstillevens. En er is ook een 16 eeuwse beeldhouwer die reptielen, uh, muizen, slangen, uh, soms ook uh, vermoedelijk zelf levend vanwege hun, hun beweging en poses, heeft afgegoten en die heeft gebruikt in kunstnijverheidsproducten. Dus je ziet eigenlijk met dit soort voorbeelden hoe uh, hedendaagse kunsten soms weinig weet van wat er eigenlijk al gebeurd is. En dat is heel leuk als je die dingen op een rijtje zet, wat ik heb geprobeerd ja. in een. In al deze hoofdstukken. Ja, nou, we hebben er maar een paar dingen uitgelicht. Mensen die het willen lezen. Het boek heet Het oor van Vincent. Er staan nog veel meer feiten in. En informatie zetten we op de website. Na het nieuwsoverzicht van half drie gaan we verder praten met Roos Slikker. Ze schreef een aangrijpend boek over de dilemma's van jonge ouders... van een baby die ter wereld komt met een zeer ernstige aandoening. En we gaan praten met historicus Fik Meijer... die stapt met ons in de tijdmachine op zoek naar machthebbers... met in het oog springende liefdesrelaties. En dat naar aanleiding van de ophef rond de nieuwe verkering van staatssecretaris Henk Bleker. Nu is het nieuws van half drie, gelezen door Gert Luuk. Radio 1, het NOS-journaal. Bij een Italiaanse consumentenorganisatie hebben zich ruim 70 passagiers gemeld... voor een collectieve aanklacht tegen rederij Costa Cruises. De organisatie gaat een rechtszaak aanspannen... tegen de eigenaar van het gekapzijste cruiseschip Costa Concordia. Per passagier willen ze een schadevergoeding van tenminste 10.000 euro. De radicale moslimgeestelijke Abu Qatada... mag door Groot-Brittannië niet worden uitgeleverd aan Jordanië. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens besloten... na een juridische strijd van zes jaar. Volgens het Hof bestaat de kans dat hij veroordeeld wordt voor terrorisme... op basis van bewijs dat via marteling is verkregen. Abu Qatara zit sinds 2002 vast in een Britse cel. Jordani wil hem berechten voor terroristische activiteiten. De acteur Piet Reumer is overleden. Hij was de laatste jaren vooral bekend door zijn rol van inspecteur de kok... in de tv-serie Baantje. Piet Reumer was 83 jaar oud. En Noorten al-Bayrak dient een klacht in tegen de NOS... bij draad voor de journalistiek. De non-actief gezette directeur van het centraal orgaan Opvang asielzoekers.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel, tafel Roos Slikkers. Hij schreef een boek over een teer onderwerp, namelijk ouders die de beslissing nemen tot levensbeëindiging van hun pasgeboren baby. Fik Meijer, met hem praten we over uh, relaties tussen machthebbers en anderen. Uh, we hebben ook aan tafel Hans Meijering, met wie we het eerste half uur spraken over de ophef over de therapie voor mensen die af willen van hun homoseksuele gevoelens. En aan tafel een, uh, Anton Erftemeijer die sprak over het oor van Vincent. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DDD of gaat u naar de website ditstedag.nu. Roos Slikker, jij schrijft ook een boek. Dat luistert naar de naam Ik wens je het onmogelijke. Wie beslist over het leven van je kind? Ja. Uh, dat gaat over baby Bente. Werd geboren met de ernstige huidziekte. Ik zeg het één keer. Epidermolysis bullosa. Zeg je het ja, goed? Ja, heel goed. Nou, kijk eens aan. <gül> Haar ouders wilden niet dat hun kindje uh, bleef leven. Het waren de eerste ouders in Nederland die in de media aandacht vroegen voor de mogelijkheid van levensbeëindiging voor baby's. Heel gevoelig onderwerp. Waar heel verschillend over gedacht wordt, ongetwijfeld. Ja. Waarom ben je erover gaan schrijven? Waarom ben je hun verhaal op gaan um... schrijven? Ik, ik, uh, ik werd benaderd door de uitgever eigenlijk. Uh, uh, ik, ben, ik werk een jaar of vijftien nu als, als journalist. En ik, uh, ik schrijf en schreef onder andere voor het Volksschap Magazine... vaak verhalen over erge dingen, zullen we maar zeggen. Specialisatie, erge <laughs> ja, ik dingen. Ik was chef erge dingen. En um, um, uh, de, de, de, op basis van die verhalen viel mijn naam blijkbaar bij de uitgever. En ja. um, hebben ze gevraagd of ik eens, uh, wilde praten met deze ouders. Uh, de ouders die hadden zelf de uitgever benaderd, omdat ze graag wilden dat hun verhaal te boek gesteld zou worden. Ja. Um, en ik heb al vrij snel besloten om dat uh, te doen, ja. ja. ja. De, de Bente had de ziekte met die moeilijke naam die ik ja. net noemde. Wat ja. is dat voor een ziekte? Dat uh, wordt ook wel de blarenziekte genoemd in de volksmond. Dat is makkelijker. Um, en dat, de, dat komt er eigenlijk op neer dat je een uh, tekort aan eiwit in je huid hebt... waardoor je huid loslaat. En um, uh, uh, uh, dan ontstaan er overal blaren, maar niet alleen op je huid... maar bijvoorbeeld ook in je mond en bij de slokdarm en dat soort dingen. En ja, uh, je bent eigenlijk een soort open, open wond, ja. uh, afhankelijk van uh, uh, de mate waarin je het hebt. En dat is dan echt voortdurend? Nou, uh, bij Bente was het bijvoorbeeld zo dat als, uh, als zij uh, zich omdraaiden... Uh, of uh, ze stoten door het knietje, dan lag alles meteen open. Ja. Dus als Bente, uh, zoals baby's dat op een gegeven moment gaan doen... Uh, inderdaad draaiden, lag haar hele rug open. Ja. En uh, Bente kon bijvoorbeeld ook heel moeilijk drinken vaak... omdat ze hele grote blaren in de mond had. Uh, ja, ze kon geen kleertjes dragen met naden of wat dan ook. Want alleen al dat was al genoeg om de huid open te, te, te, te laten springen eigenlijk. Ja. Echt, uh, uh, uh, uh. Dus uh, ja, voortdurend uh, open liggen. Ja. Dat is Wat doen. waren de vooruitzichten voor Bente? Wat voor leven zou zij krijgen? Um, nou ja, de, de ziekte bestaat in, in, in, in drie gradaties. Uh, de minst erge, daar valt uh, uh, redelijk mee te leven. Uh, de ergste, daar uh, ga je vrijwel meteen dood aan. Bente had de, de tussenvariant, zou ik maar zeggen. Um, en uh, ja, patiënten kunnen uh, uh, uh, uh, langer blijven leven. Uh, uh, misschien 30, 40 jaar, misschien wel langer. Soms nou, stond vraag, verhaal in ja, een verhaal aan MSC Next van een man die is 34, die het ook heeft. Ja, die het ook heeft, ja. inderdaad. En uh, die, uh, vaak ontwikkelen ze wel, en dat gold voor deze jongen ook... Uh, ontwikkelen ze wel uh, op een gegeven moment nog blikhuidkanker. Uh, um, um, maar de vooruitzichten voor Bente waren... Uh, uh, het was niet duidelijk hoe oud of ze zou kunnen worden. Nee. Dat, dat is niet echt gezegd. Maar het feit was wel... Bente heeft van metafaan aan de morfine uh, gezeten. Um, uh, uh, lag open. Um, uh, zou een heel zwaar leven krijgen. Zou een heel zwaar leven krijgen... met heel weinig opties... ook om zich normaal te ontwikkelen. Ja. Uh, wat voor de ouders natuurlijk ook wel een belangrijk punt was. Wisten de ouders uh, voor de geboorte dat er iets was? Nee. Hoe reageerden ze toen Bente uh, werd geboren? Nou, de, ze hadden een prachtige, heerlijke zwangerschap. Het was het eerste kindje dat ze kregen. En uh, uh, na de geboorte uh, uh, bleek uh, dat... Uh, toen zagen ze de beentjes van Bente. En daar was de huid eigenlijk helemaal van afgestroopt. En toen was net de, de, de Volendam brand geweest. Hè? De brand de ja. in Volendam. Dus de vader riep toen ook echt uit... van het lijkt wel een slachtoffer van de cafébrand in Volendam. Want het speelde in 2001, als ik het goed heb. ja. Hè? ja. ja. En uh, uh, zo zag ze eruit. Dus uh, we herinneren ons allemaal die beelden nog wel van die verbrande tieners. En hoe afschuwelijk dat was. En zo zag Bent eruit. Uh, de ouders hadden in eerste instantie nog niet het idee dat er iets vreselijks aan de hand was. Ze zijn... Uh, de, ze, uh, de moeder van Bent is thuis bevallen. Ze zijn naar het ziekenhuis gereden. En de vader dacht nog heel nuchter van nou. Ze doen wel een huidtransplantatie op die beentjes. En dan maar geen rokje aan. Ja. En, uh, en dat was het dan. En uh, na een aantal dagen in het ziekenhuis bleek dat het uh, een stuk ernstiger lag. Ja. En hoe reageerden de ouders? Toen, Toen uh, zijn ze uh, uh, informatie gaan, uh, gaan, uh, gaan opzoeken. En hebben eigenlijk al heel snel uh, gezegd, dit willen wij niet. En ze hadden al uh, eerder wel eens gesprekken gehad over hoe ze... Over euthanasie dachten. Uh, Onderlinge uh, hè? Onderling, daarover Ja, gehad, ja. Uh, uh, uh, een van de grootouders was bijvoorbeeld ernstig ziek geweest. En nou ja, toen dan komen dat soort gesprekken natuurlijk ook in het gezin aan de orde. En ze waren daar niet tegen. En um, um, ze hebben al vrij snel uh, uh, eigenlijk gezegd: we willen dit niet voor Bente. Ja, tegen de artsen ze, die haar behandelden. Ja, dat hebben ze inderdaad kenbaar gemaakt in het ziekenhuis. En die schrokken zich een hoedje. Ja, die schrokken enorm. Uh, die schrok al heel erg van Bente. Want uh, deze ziekte komt niet veel voor. Uh, dus dat is nogal wat. Uh, hoe vaak komt de ja. ziekte voor? Want hoe vaak komen dit soort uh, vragen aan de orde? Uh, nou, uh, uh, hoe, dat is een andere vraag. Maar hoe, uh, hoe vaak de ziekte voorkomt, weet ik. Ik dacht, ik dacht 20 keer per jaar of iets dergelijks. Uh, uh, uh, maar Volgens mij hoe hoe heb ik in je deze... boek gelezen dat er 750 mensen zijn die het hebben. In totaal, ja. ja, ja. ja. Uh, maar de, uh, maar uh, uh, hoe vaak deze vraag aan de orde komt is iets anders, want uh, het, het geldt natuurlijk, het gaat natuurlijk niet alleen maar op voor dit soort ziekte, deze ziekte. Er zijn veel meer ziektes waarbij natuurlijk een kindje ja. uh, ernstig gaat lijden en waarbij ouders wellicht zeggen: dit willen wij niet voor ja. ons kind. Even bij deze uh, kwestie blijven. De ja. ouders zeggen of eigenlijk vanaf het begin: wij willen ons niet hechten aan dit kind. Ja, dat, en dat is natuurlijk, dat was voor mij als schrijver ook best wel een, een, een, een heftig uh, uh, gegeven. Ja. Uh, uh, ik heb zelf kinderen en ik, en ik uh, weet hoe enorm, uh, uh, uh, wat een groot deel die van je leven uitmaken. Um, maar ik snap het ergens ook wel. Want uh, nou, inderdaad, ze kregen dat kindje en ze hadden zelf het gevoel, die ga, toen ze eenmaal hadden gehoord dat ze die ziekte had, die kan elk moment gaan overlijden. Uh, en we moeten ons dus niet al te sterk aan haar gaan hechten. Want dan, dan ja, de vader had zelf ook het gevoel van dan kan ik, ben ik nooit in staat om haar te begraven. Ik kan mijn eigen kind niet begraven. Nee. Het, is zo, het is zover dat ze, een, ze, liggen een paar dagen later samen in bed. Dan gaat de telefoon, het gaat niet goed met jullie kind moeten komen. Ja. Zeggen ze, we gaan niet. Dat klopt. En uh, we hebben er ook heel lang over gesproken. En de moeder zegt nu, achteraf zegt ze... ik snap daar niks van dat we zo reageerden. Maar we waren zo moe. Ja. We waren zo kapot. We waren zo murf gebeukt ook door het dilemma. en door. Want ze hebben in het ziekenhuis best heftige dingen te horen gekregen. Namelijk toen ze aangaven dat zij uh, uh, levensbeëindiging wilden. Toen werd er ook gezegd dat is moord. Dus die ouders waren echt uh, zowel fysiek als uh, geestelijk... Uh, uh, helemaal stuk. Ja. En ik denk dat het ook iets te maken had met het hechten aan het kind. De moeder heeft ook wel gezegd, dat staat ook in het boek, van ik ben, denk ik, iemand die langzaam moeder wordt. Mm -hmm. Ik ben niet iemand die zich Wat na meer de geboorte, op zich. ja, dat komt, dat is ja. heel normaal. Dat dat dat, dat uh, ze, heeft, ze hebben daarna hebben de ouders nog twee kinderen gekregen. En Ze nee. zei, ik ben niet niet een moeder die zich na de geboorte meteen als een leeuwin op de welpje werpt. Nee. Ik ben bij Mij moet dat groeien. Terwijl ik heb ik uh, verschrikkelijk veel van bente te gehouden hebben en ontzettend veel van haar kinderen houden. Dus dat doet daar niks aan af. Nee. Maar dat verklaart misschien wel waarom ze in het begin dat, dat op konden brengen. Oh ja. De ouders van Bente die hebben al eerder de media gezocht... om te vertellen voor welke dilemma's ze zich gesteld zagen. In 2004 in een uitzending van Netwerk. Luister even naar een fragment. Met kleding verschonen, als ze dan toch een keer gespuugd had... of iets anders, ja, dan moest we moesten dan de kleding verwisselen. Dat nou, was elke keer uh, een pijnlijke expositie voor haar. We hadden de babykleding ook op een bepaalde manier uh, opengemaakt... en met klittenband dan weer dicht. Uh, zodat ze maar zo min mogelijk met die gewrichten in de weer hoefde. Want dat was voor haar gewoon geen pretje. Nou, je staat volstrekt machteloos. Uh, je ziet je kind lijden echt. En je denkt van nou laat mij wat van die pijn overnemen. Uh, laat, laat ja, dat, dat kan natuurlijk niet. En dat is dat is, je ja, is, is volstrekt machteloos het is, het, is, het is ook niet eerlijk, denk je. Weet je wel? Waarom moet zo'n klein meisje na nou zoveel pijn hebben? En dan was ze dood, moeder, was ze lijkbleek. En dan dacht je ja, maar meisje wil je dan niet meer of zo? Want je, je hebt en zo'n pijn en, en het eten krijg je niet binnen. Wat, wat, wat, uh, wat moeten we nu doen? Waar, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik ben je in leven aan te houden met, uh, ja, waarvoor? Ja, ik had zoiets van, ja, het kan gewoon niet zo verder doorgaan. Want ja, het leidt in principe nergens toe. Hoe, hoe lief ze ook is en hoe mooie de momenten die je van haar krijgt ook zijn. Maar ze heeft gewoon heel veel pijn. En ja, ik... Ik was daarna een maand of drie, drieënhalf al achter... Dat, dat wat mij betreft het niet zo langer door kon gaan. Edwin en Karin Hendricks over hun dochter uh, Bente. Ja, we horen hier de vader zeggen dat hij na een maand of drie... aan levensbeëindiging begon te denken. In je boek schrijf je dat het eigenlijk al veel eerder was. Ja. Had dat ermee te maken dat hij dat toen nog niet durfde te zeggen? Of hoe moeten we dat duiden? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ken dit fragment niet... en ik herken de ouders ook niet, zeg maar. Ik weet niet zeker of dit dezelfde mensen zijn, maar goed... Het, dat uh, zou heel slordig zijn. Ja, uh, uh, ik, ik weet, uh, want de, de, de, de, ik herken de stemmen niet. Maar uh, uh, uh, afgezien daarvan, uh, uh, uh, de ouders hebben al in het behoorlijk. Het is niet dat ze al op dag één het zeker wisten. Nee. Maar ze hebben redelijk snel ja. dat wel be, be, be besloten. Ja. Ja, hoe is ja. het verder gegaan met Bente? Uh, Bente is uh, thuisgekomen. Uh, uh, de ouders wilden eigenlijk het liefst dat Bente in het ziekenhuis zou blijven. Uh, uh, ook wel vanwege die hechting. Maar ook omdat Bente moest om de dag... Uh, uh, uh, uh, kreeg ze uh, nieuwe nieuw verbanden. De verbandwisseldagen werden ja. die, dat genoemd. En dat was, uh, dat was verschrikkelijk. Dat was zo, zo verdrietig. En um, toch moest Bente uiteindelijk naar huis. Um, en dat is ook uh, gebeurd. En ze... Uit ja, de ouders hebben ook met Bente hele mooie momenten gehad. Ze hebben ook echt van de genoten. Uh, ze stralen ook als ze over de vertellen. Uh, uh, uh, ik heb hele lieve foto's ook gezien, dat is allemaal fantastisch. Maar het ging met Bente wel steeds slechter. Bente ging uiteindelijk ernstig achteruit. Ja, na negen maanden is ze overleden. Ze is uh, na een kleine tien maanden uiteindelijk gestorven, ja. ja en is dat op een natuurlijke manier gegaan? Want daar is veel discussie of onduidelijkheid over geweest over Nou ja, dat is een wat ingewikkeld verhaal. Uh, uh, uiteindelijk uh, uh, was wel duidelijk dat Bente stervende was. Dat was wel duidelijk. Alleen, het gebeurde maar niet. En er was geen arts die het wilde automatiseren? Er was geen arts die, die precies, die dat leven wilde beëindigen, maar het was wel duidelijk dat het een aflopende zaak was. Um, alleen, het duurde maar en het duurde maar en de ouders waren daar heel moedeloos en verdrietig van. Uiteindelijk hebben ze een bevriende huisarts, die heeft gezegd, uh, ik, ik kom jullie helpen. En die heeft een morfinepompje bij Bente aangebracht. Um, de ouders wisten toen dat op het moment dat dat morfinepompje werd aangebracht, dat Bente niet meer bij bewustzijn zou komen. Ja. Dus ze hebben dat als een afscheidsmoment ervaren. Zo staat het ook beschreven in het boek. Uh, de ouders hebben altijd gedacht... van dat morfinepompje is eigenlijk het begin van het einde geweest. Uh, ik heb de arts gesproken. Um, um, um, en die zegt... In eerste instantie gaf hij dat ook aan, maar later zei hij... nee, dat heb ik toch niet goed gezegd. Um, um, ik heb dat morfinepompje alleen maar aangebracht vanwege de continue pijnbestrijding. Ja, en dat heeft allerlei juridische implicaties. Aan de telefoon is nu Theo Boer, medisch Ethics. Goedemiddag, meneer Boer. Ja, goedemiddag. Ja, u, u bent ook lid van de, de euthanasiecommissies in ons land. Hoe, hoe, hoe luistert u naar de verhaal? Nou, er is voor deze specifieke vorm van levensbeëindiging een aparte commissie in het leven geroepen... Dat is, vergeleken uh, met wat we de traditionele euthanasiegevallen noemen, eigenlijk een uh, behoorlijk sterk opgetuigde commissie. Dat is een commissie die is tot stand gekomen uh, vijf of zes jaar geleden. Um, en die is eigenlijk bedoeld om met dit soort gevallen uh, um, op een goede manier om te gaan. Dus ik denk dat het, uh, de, de, het rumoer rondom Bente mede een van de redenen is geweest voor de instelling van deze commissie. En hoe doe je dat om een, uh, op een goede manier met meisjes als Bente om te gaan? Nou, de, de, bij autonomie bij, bij volwassen mensen die dus een uh, gewoon competent zijn, die autonoom kunnen zijn, daar heb je bepaalde uh, criteria en dat moet zijn. Er is een, een aandoening die niet te verhelpen is, die alleen maar erger wordt en het lijden daarvan moet ondraaglijk zijn. En er moet natuurlijk een wilsverklaring of een, een wilsbeslissing yeah. van de patiënt zijn. Nou in dit geval het patiëntje is te jong, dus daar gaat het erom dat de ouders in dit geval het verzoek doen of eigenlijk precies letterlijk gesproken de ouders mogen ja of nee zeggen. Dat is nog net iets anders, maar voor de rest is het dus redelijk analoog aan de hypnose situatie. Uh, wat wel opvallend is, is in de huidige regeling die is getroffen, dat het wel zo moet zijn dat de prognose echt heel stevig bevestigd negatief is. En dus dat... het punt van dat, dat je zegt van nou het gaat op dit ogenblik niet zo goed met ons kindje. Dat is op zich geen reden om te zeggen, nou dan moet het maar afgelopen zijn. Maar als je een hele slechte prognose hebt, zoals we in dit geval hebben gehoord, dan is het juridisch toegestaan om het leven te beëindigen? Dan is dat juridisch toegestaan toegestaan, waarbij dus een aantal artsen moeten onafhankelijk van elkaar hebben vastgesteld dat er geen prognose eh, eigenlijk geen, geen, uh, geen prognose is of dat er wel een prognose is, maar dat het een verschrikkelijk leven tegemoet gaat. Ik begreep even in het begin van de documentaire of van het gesprek dat, uh, dat Bente zich bevond eigenlijk in een soort tussenvariant, dus dat zij nog wel enige tijd te leven had, maar uiteindelijk heeft men zich op dat punt dus toch wel een beetje vergist en had zij een hele ernstige vorm van deze aandoening. Ja, maar niet de vorm die zo ernstig was dat ze er uh, onmiddellijk aan zou overlijden. Nee, nee dat klopt. Nee, jij, wilde, de... jij, Roos, jij ja? wilde nog iets zeggen? Ja, ik wilde even iets zeggen. Dat de, uh, uh, die commissie, dat is inderdaad uh, waar. Dat is ook inderdaad naar aanleiding van, uh, van, uh, van Bente geweest. Uh, en, uh, uh, een van haar behandelend artsen in Groningen... Uh, um, dokter Verhagen heeft zich daar heel sterk voor gemaakt. Wat ook heel uh, fantastisch is. Het enige probleem is... Uh, uh, er zijn dus weliswaar juridische opties voor artsen... Uh, toch... Is het nog steeds zo dat artsen uh, uh, uh, als ze hier al iets mee doen, het hm. vaak niet melden. Hm. Bijna nee, niet. Is. Er, wordt, er wordt niet gemeld. En, en, en, en een van de doelen, sorry hoor, maar een van de doelen van die commissie was dat er juist vaker gemeld zou worden. Dat is ook in de politiek toen gezegd van ja. nou, als we dat, dit in het leven roepen, dan voelen artsen zich ongetwijfeld veiliger. En dat is nog doet. niet gebeurd. Dat is okay. niet waar. Nee. Dat is, die, die werking heeft het niet gehad. Teel tot nee. slot? Ja, inderdaad, dat klopt. De, de, de berekeningen waren in 2001 door Van der Wal dat dit twintig keer per jaar levensbeëindiging zou pas, zou plaatsvinden bij pasgeborenen toen is die commissie opgetuigd. Ik meen dus 2006 of iets later. En die verwachten toen de tijd tien meldingen per jaar. En ik weet in ieder geval uit de vertrouwelijke bom... dat die eerste twee jaar hebben ze geen enkele uh, melding gekregen. En daarna is het wat binnen gaan druppelen. Dus op okay. een of andere manier uh, wordt het niet gemeld of gebeurt het niet. Dankjewel Tel Boer en ook uh, dankjewel Roos Slikker. We spraken aan aanleiding van het boek Ik Wens Je Het Onmogelijke. gegevens op onze website. En wij stappen in de tijdmachine met Fik Meijer. Welkom in de tijdmachine. Naar welk jaar reizen wij terug, Fik? 1986. En waarom naar dat jaar? Om, een, omdat in dat jaar de Israëlische geheime dienst... gebruik maakte van de erotiserende werking die van macht uitgaat. Er was een beroemde uh, uh, Israëlische atoomgeleerde, Mordegai Vanunu... en die fysicus die zou een onthulling gaan doen bij de Sunday Times... namelijk dat Israël over een atoombom beschikte. En de Israëli's wilden niet dat dat openbaar ging worden. En hij, het was al bekend, maar voordat hij met die journalist... alles uit de doeken zou doen, stuurde zij in de wetenschap... dat jonge vrouwen uh, zo iemand in verwarring kunnen brengen... stuurde zij een mevrouw Cindy Hanin op hem af... En die vrouw die heeft hem verleid. Die heeft gezegd, omdat het duurde allemaal lang in Londen... voordat het allemaal tot uitdrukking gebracht kon worden bij die, bij die Sunday Times... ga mee met mij naar Rome, dan zullen wij daar een heel prettig leven hebben. Ze nam hem mee naar de flat van haar zuster. Maar dat was haar zuster niet, dat was ook een agenten. Ze hebben hem toen uh, onder uh, verdoving gebracht. En hij werd toen naar Israël teruggebracht. En hij daar toen tot 18 jaar veroordeeld en is ondanks vrijgekomen. Daarom de ma de macht van erotiek dus. De macht van erotiek, want dat is natuurlijk vaak het probleem. De macht van erotiek en machtige mannen die dan vaak hun uh, macht kunnen gebruiken... Om een erotiserende werking op met name jonge dames te hebben. Nou, we hebben het daar natuurlijk over vanwege de nieuwe liefde van staatssecretaris Henk Bleek. En dan willen we hem op geen enkele wijze vergelijken met. Uh, met nou, Atoongeleerden of met. Ik wil, dat maar ik wil, zin... ik wil even, even een fragment van hem laten horen. Van hoe hij reageert op het feit dat het nieuws over zijn nieuwe verkering zoveel aandacht trekt. Mag ik u feliciteren? Ik heb geen uh, politiek nieuws over mij in uh, de Telegraaf gelezen. Nee, privé nieuws. Als u mij. Uh, of privézaken wil, uh, wil kennen. Ja, dan moet u uh, tot mijn familie, of tot, tot mijn vriendenkring behoren. Maar dat gaat niet via de Telegraaf. Mag ik u wel feliciteren hiermee? Of... U mag me feliciteren met deze bijeenkomst. Uh, als die goed afloopt. En uh, voor de rest, uh, felicitaties. Naar aanleiding van de bericht in de krant. Nee, dan moeten we eerst eens een kop koffie met elkaar drinken. Ja, Henk Bleker die reageert op het nieuws van zijn relatie. Jij wilde toch een koppeling aanbrengen tussen Vanunu en Bleker? Ga je ja, gang? Kijk, uh, de, zijn jonge geliefde is journaliste bij de NRC daar waar de Israëlische geheime dienst meteen de charmes in het spel brengt... om haar dus tot die ver, verhouding te krijgen en daar voordeel mee te doen... heeft de NRC dus heel keurig haar van de politieke redactie afgehaald... en op een andere redactie gezet... waardoor zij niet zakelijk uh, erover hoeft te berichten. Nee. En, en het is natuurlijk meer voorgekomen in de geschiedenis... dat oudere mannen met jonge dames gaan. De geschiedenis staat er We vol. is al niet omgekeerd, hè? Nee, dat is heel merkwaardig. Dat heeft men ook gedacht nu met de film Margaret Thatcher. Die wordt er velen afgeschilderd als een, als een mooie vrouw. Maar er is niets bekend over, over jonge, jonge mannen over die jonge in mina's. adoratie voor nee. deze vrouw nee. neerliggen. Dus het is toch toyboys? Het is toch toyboys, ja, maar dat komt toch minder voor. Dat komt oh. veel minder voor. Ja. Ja. Maar ja. het opvallende is dat als je in de Duitse politiek kijkt... dat je heel veel oude uh, politici hebt, zoals... Muntevering van de SPD, 69 jaar, met een vrouw van 29. Dan krijg je Joschka Fischer, ook getrouwd met een hele jonge dame. Uh, Gerhard Schreuder, Willy Brandt, de tweede vrouw van uh, Kool. Dus het, het komt dus in de politiek uh, heel vaak voor. Hoe ja. oud is meneer Merkel? Uh, <laughs> Hetzelfde Dat leeftijd volgens mij. Is het een probleem? Nee, het is natuurlijk, het is natuurlijk geen probleem. Want, en er zit natuurlijk altijd ook iets achter van... Het moet kunnen. Het geeft iets heroïserends. Kijk in Italië met Berlusconi. Berlusconi moest niet. Ah, die, ging, die ging zover dat mensen het ook al geen help meer vonden. Nee, toch? maar die, die bunga bunga feestjes, die vonden sommige Italianen vonden dat nog heel heel aardig. En dat komt natuurlijk in alle tijden van de geschiedenis voor. Want ik bedoel, als ik op mijn vakgebied kijk, de oude geschiedenis. Nou, Julius Caesar, euh, andere keizers, Caligula, Nero. Ik bedoel, wat er allemaal. Is, is voorgekomen, nou is Nero niet zo oud geworden. Dus wat dat betreft uh, gaat het in dat geval... Maar die hadden allemaal jongere vrouwen. Die hadden, ja, bij Caligula kon dat bijna niet. En bij Nero, maar bij Caesar natuurlijk wel. Die hadden ook allemaal jonge, jonge meisjes die, die, die het uh, deden. En Caesar deed het ook met, met mannen. Dat werd dan weer minder uh, positief beoordeeld. Maar bij ons, ook in de Nederlandse politiek... ik ga er niet verder op in. Maar als je ziet hoe vaak het is voorgekomen... maar in de Nederlandse politiek zie je ook tegelijkertijd dat het minder naar voren gebracht wordt, omdat politici er eerlijker over zijn. Neem Pim Fortuyn. Pim Fortuyn had een vrij, misschien, scabreus leven. Maar niemand maakte daar echt misbruik van, omdat hij er eerlijk mee voor de dag kwam. Oh. En ik denk dat dat ook, in Duitsland en bij ons, een rol gaat spelen... waarom je daar minder mee voor de dag komt. Dus als op... je er open over bent, dan levert het geen schandaal op. Zijn er wel voorbeelden van mensen die dit soort dingen verborgen hielden? En wat dan uiteindelijk een probleem werd? Nou ja, je krijgt natuurlijk die, die, die gevallen van bijvoorbeeld van Gerrit Broks met mevrouw uh, Uitzinger. Uitzinger. Dat dat later kwam en dat ook moeilijk uh, ging vallen in het CDA. Want, want dat is natuurlijk weer een ander probleem. Dat het CDA als hoeksteen van de samenleving. natuurlijk nu ook geconfronteerd wordt met neem het geval van uh, Jacques de Vries. Maar Henk Bleker was gewoon gescheiden, was alleen. Gewoon gescheiden. Zij Want, was ook alleen, dus, dus wat was het probleem dan? Het, nee, het, het, het is ook voor de parlementaire journalistiek... is het ook geen probleem. Het is een probleem voor Story, die dat... En nee, uh, voor de Telegraaf, dus die het op de voorpagina zet. Ja, en Story, die het al ontdekt had... Maar jij zegt dus openheid maakt dat het niet een schandaal wordt. Blijkbaar is verschuift er wel iets in Nederland... Dat, we de, dat het op deze manier in de pers komt. Want dat was een paar jaar geleden dus niet het geval. Ja, wat, ik denk, wat verandert ik, ik, er? Ik denk dat er bij Bleker ook meespeelt... dat hij is natuurlijk op dit moment niet populair. De kwestie Mauro heeft hem natuurlijk buitengewoon veel kwaad gedaan. Dan heb je natuurlijk allerlei natuurorganisaties... die hem zijn bloed wel kunnen drinken. En als er dus iets is dat de man die zo... Lieflijk omgaat met de natuur. Ja, als ze, dat doet hij in dit <laughs> geval waarschijnlijk nou. ook. Maar, of, of het is gewoon een politieke afrekening... ...van of, iemand die hem kwijt wil. En dat ja. denk ik. Het ik CDA's denk dus dat er meer een politieke afrekening in zit. Dat, dat denk ik ook, ja. Maar denk je dat, ze, dat Telegraaf zich daar dan wel gewoon voor leent? Ja, ik zit niet in de kringen van de telegraaf. Dus nee. dat, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Ik zei bij mijn intro. Ik lees dit soort verhalen alleen bij de tandarts... En dan moet ik eerlijk zeggen. Ik smulde dan soms wel van hoe oh, ze dat je voor wel. elkaar krijgen. Ja. Ja. U gaat dat wel vaker dat, dan? Dat nee. toch nu wel? Ja, ik ja, het gaat nog prima. Nou, we gaan uh, met jou praten over de volgende affaire die aan het licht komt. We weten nog niet welke het is. Nee. Het is tijd voor onze Dichter bij de Dag. Dat is vandaag. Karel Was. Karel, goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb het uh, maar even over macht en erotiek gedaan. Politici zijn aan de macht en raken daardoor onverwacht snel opgewonden. En een metresse in bed lijkt snel gevonden als men het plus bezet. Vroeger schaakten ze vrouwen van de overwonnen vijand. Nu lijken ze met meer verstand de achterkamer te verkiezen. Zoals John F. Kennedy en zijn latere even knie Bill Clinton. Zij scharrelden in het Oval Office en werden door de pers nog redelijk met rust gelaten. Neem Mussolini, die zelden zonder vrouwen was. En kwam met hem van pas, het zelfs vlak voor een toespraak deed. Meer leed ondervond Profumo. Hij struikelde over Keeler, die hij naast zijn vrouw koos voor vertier. En dat plezier was maar van korte duur. Het is zuur en pech dat pers en internet de schuinsmarcheerders ontmaskeren. Of is het juist een zegen? De regen van de openbaarheid spoelt ze sneller weg. Dankjewel, Karel Was. We zetten jouw gedicht op onze website. Daar is het later vandaag terug te lezen. Dit is de dag, punt nu. Ja, zo meteen na het nieuws gaan we naar het grootste moslimland van de wereld, Pakistan. En cda kamerlid Pieter Omzigt, u bent net terug van een reis naar Pakistan. Wat, uh, wat heeft u daar gedaan? Um, ik ben daar op bezoek geweest bij de Bisschoppen. Ik heb met een aantal ministers gesproken. Ik heb gezet, gekeken naar twee zaken: hoe het daar met de politiek gesteld is en hoe het daar met de situatie van christenen. Een zeer kleine minderheid die bijvoorbeeld last heeft van de blasfemiewetten, waarop je de doodstraf kunt krijgen. Um, hoe het daarmee gaat. Ja, en wat trof u aan? Ik trof uh, strijdbare mensen aan. Maar ik trof ook een land in totale verwarring aan: uh, waar elke dag uh, gekeken werd of er dag erop nog een democratische regering zou zitten. En um, toch, ja, waar je mensen ontmoet... zoals mensen die slachtoffer zijn van de blasfemiewet... die hebben moeten vluchten. Een die op de vlucht zijn... terwijl een dierbare overleden is in de gevangenis... en die niet openlijk uit kunnen komen voor, uh, voor hun geloof. Legt u even heel kort uit wat dat is, die blasfemiewet... Blasfemie want dat zal niet iedereen weten. De blasfemiewet in Pakistan... Um, als je daar um, ofwel de Koran ofwel de profeet beledigt... dan uh, kun je daar levenslang of de doodstraf voor krijgen. En beledigen... Um, kan daar heel lichtzinnig op gevat worden, want je hebt maar één getuige nodig... die zegt dat jij wat over de Koran gezegd hebt. Dus het wordt ook nog wel eens ingezet bij een buurruzie. Ja. En dan verdwijnt iemand naar de dode cel. We gaan het zo ook na het nieuws even met u hebben over, uh, over Asia Bibi die daar ook mee te maken heeft, maar even nog ook over uw eigen partij. Aanstaande zaterdag uh, verschijnt er een advies over de koers van het CDA... en partijcongres is er ook. Uh, is dat een spannende dag voor u? Ja, ik vind het eigenlijk heel spannend. Um, spannend om te praten over de toekomst van Nederland. Um, onze partij is nu als eerste partij die zich bezig had met... nou, wat wordt ons platform voor de volgende verkiezingen? Dat is ook alle aanleiding toe. Natuurlijk hebben wij niet een geweldige verkiezingsuitslag gehad vorige keer. We hebben flink op ons donder gehad. Maar ook omdat de wereld om ons heen ongelooflijk snel aan het veranderen is. In vergelijking met twee jaar geleden toen iedereen een verkiezingsprogramma schreef... hebben we een eurocrisis... Um, zitten we economisch uh, fors in de hoek waar de klappen vallen... en zullen we ook met een aantal nieuwe ideeën moeten komen. Ja. Daarom vind ik, ben ik heel blij dat wij als CDA nu die discussie daarover starten. En het startpunt is dus uh, de presentatie van die twee rapporten. Ja, rechts of links? Da daar nou, ging dat is... de discussie over de afgelopen weken. Ja, van We buigen niet naar links, we buigen niet naar rechts. Ah, ja. En dat is ook weer, ja, maar dat is typisch de, de positie van de middenpartij. Heel fijn dat, dat de ene helft het links vindt en de andere helft het rechts vindt. Dat betekent dat het ongeveer goed zit. Goed, we praten zo meteen met u verder. We nemen afscheid van onze gasten: Roos Slikker, Hans Meijerink, Fik Meijer en Anton Erftemeijer. Hartelijk dank voor jullie komst naar ons programma. Ja. Uh, we gaan nu luisteren naar het nieuws van drie uur en daarna gaan we graag bij u terug. Tot zo. U wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu Radio 1 verjongt. Donderdag voor iedereen vanaf 12 jaar. Bekervoetbal. voetbal. Hé, hé, hé, wat gebeurt hier? Zo, een van die supporters die fouten toe op van az s AJAX AZ. Dit is het moment. We moeten trainer hier het leg hebben om te zeggen we stoppen ermee. NOS langs de lijn. Donderdag om half 3. Radio 1.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 Dit is Radio 1.